Dit is Martijn Herhuis met het NMS Journaal. In Utrecht het CDA-congres begonnen dat vooral in het teken zal staan van de minderjarige asielzoeker Mauro. Partijvoorzitter Peter Om verwacht een bewogen dag. CDA-minister Leers wil Mauro terugsturen naar Angola omdat hij niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. In Angola kan hij dan een studievisum aanvragen om terug te keren naar Nederland. Bij de ingang van het jaarbeursgebouw stonden tientallen mensen die vinden dat Mauro moet blijven. Bij waren ook leden van zijn oude voetbalclub... De kwestie Mauro leidt tot grote spanningen binnen het CDA. Op de achtergrond speelt de verdeeldheid over de samenwerking met gedoogpartner PVV in de toekomst van de partij. Veel leden vinden dat het CDA een socialere koers moet varen dan de partijtop in Den Haag nu doet. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd op een konvooi van de NAVO. Een zelfmoordenaar blieft zichzelf op in een auto. Volgens de politie zijn zeker drie burgers daarbij om het leven gekomen.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 Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel door werkzaamheid op de A12 Zenaag Utrecht bij Lunette 3. En tussen Bunnik en Maarsbergen 4 kilometer, A27 Gorkum Utrecht, Verknappend Rijnsweert 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, old oh boy. When you're with me, boy. Oh, boy. The whole world can say that you are what I meant. me.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 Missing, oh boy Oh boy When you're with me Oh boy, oh boy. So The whole world can see that you Are worth it for me hey! dum, -dum, -dum, oh dum, dum dum dum oh boy dum dum dum oh Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you are worth a million for me. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you are worth a million for me.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 Oh boy, Buddy Holly. Oh boy. oh boy, dat kun je wel zeggen over Louis Davids Carré, zo <laughs> langzaam dan. Welkom Michel Demmers ja. en Nico Stammes om over datzelfde onderwerp te praten. Ja. Uh, zoals je al aankondigde zal ik dat alleen uh, doen, ja. omdat uh, we het zuiver willen houden en ja. Cor als buitengewoon raadslid, uh, Cor uh, verbonden is aan GBZ. En uh, dat zou niet goed zijn.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 Uh, nou, het is niet zo simpel, want de zienswijzen die de mensen hadden ingeleverd, die hadden voor een flink deel betrekking op die problematiek waar de gemeente soms in zit, hè, die spagaat hè, tussen die uh, twee soorten wetgeving en een exploitatiegrondwet uh, uh, waarbij geld een rol speelt. Ja. En die zienswijzen hadden daar betrekking op. En ja. dan moet je die gegrond verklaren of ongegrond. Oké. Okay. En dat is een, een lastige dan.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 de taak van de hoorcommissie is inderdaad puur kijken of uh, bezwaren ontvankelijk zijn sowieso natuurlijk. Maar of ze ook gegrond of ja. niet gegrond zijn. Dat is de taak van de hoorkommissie. Als, als wij dat gedaan hebben, dan beleggen wij dus ook die, die, die bijeenkomst hè, die nu in het uh, LDC is gehouden. En die bijeenkomst die heeft uitsluitend tot doel... Om de mensen die uh, uh, iets ingediend hebben, een zienswijze ingediend hebben, om die de gelegenheid te geven: een toelichting te geven. Hey, Is Misschien... je onderbrekend? Dan mag niet zomaar iedereen aan het woord. Nee, je dat moet zijn... wel een zienswijze hebben. Zich... Moet, A moet je een zienswijze uh, ingediend hebben. Dus uh, in dit geval zijn er een. een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 En de mensen die achter de tafel zitten, die, die, die zitten in een keurslijf, heel strak. En die mogen alleen nog maar een vraag stellen. Dus geen antwoord geven op vragen, niet reacties geven op allerlei zaken. Die de, dus dat, dat is een, een vrij starre bijeenkomst en ook een hele zakelijke. Zoals het de, de informatiedeel van de raadsvergadering. Je mag alleen maar. Informatievergadering. Ja, geen enkele discussie. Uh, nou, waarom, mag... ik er, waarom ik er dan uitgestapt ben, want dat is de voor je, hebt dan aan Michel Ja, want jij, eruit als gestapt. reactie hebben heb ja. jij en de dikse Sutter besloten om ook terug ja. te treden. Waarom was dat? Wij hoorden op maandagochtend dat uh, Michel eruit stapte. Uh, ik heb uh, later op de dag uh, overleg gehad met, uh, met de G4 daarover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 We hebben hem voor de keuze gesteld van, joh, want dat is ook mogelijk. Je kunt met een gedeeld advies komen. Ja, hè? Je kunt het er niet mee eens zijn, en maar geef dat duidelijk aan. Hè? Wij hebben een ander advies en het is verder aan de Raad om met dat ja, advies om dat naar de verder te gaan. Om dat verder Hij te heeft worden. er een politiek ja. item van gemaakt op dit moment. En op dat moment is die hele hoorcommissie niet geloofwaardig meer. Ja, dat, zou, dat was mijn eerste reactie ook toen ik alle geschriften daarover lees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 een unaniem advies uh, ja. door laten gaan Hè, dat, dat, dat vond ik op dat moment uh, beter om dat te doen maar ik heb in de raad heb ik bene tegen dat eigen advies gestemd ik bedoel, ja. daar is het daar ja. is het het, ja. het, het, het, het platform ja. om dat soort statements te maken maar nog even terug naar de kern uh, uit de diverse geschriften uh, lees ik ook een stuk frustratie, irritatie uh, bij uh, Michel over het niet kunnen krijgen van informatie die nou, dus, hij nodig vindt om ja, goed te kunnen functioneren. Nee, hij waarmee van... die zich dus bij, de, bij, de, bij een, een, in een uh, indiener van een zienswijze schaart. En dat is het probleem. Dan ga je dus als lid van een hoorcommissie ga je bijna hetzelfde zeggen als wat, wat indieners, indieners van een zienswijze zitten. En dan, dan ben je weg.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 Nog even terug, dus, dus aan de wat indirecte vraag naar jou toe. Ja. Uh, klopt het dat die, die irritatie die daar spreekt uit uh, de verschillende brieven en, en op de site... van het niet krijgen van informatie... Nou, het, het niet krijgen van informatie is soms... Voor stukken. Ja, uh, kijk, er zijn uh, een aantal onderzoeken bijvoorbeeld... Hè, ...dat is archeologisch, een watertoets, geluid, geur... <coughs>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 En een adviseur is een adviseur. En ja. hier werd het, voelde ik gewoon aan dat de adviseur eigenlijk een beetje de boventoon voerde. Dat is één. En ten tweede hij is ook de, me, de man met de meeste kennis van het hele stel, hè? Uh, maar dat betekent niet dat wij als Daar hoogcommissie... je zo iemand voorin, namelijk. Ja, maar die ja. moet jullie in het gareel houden, in feite. Nou, Juridisch gezien. Hij moet de puntjes op de i zetten. Ja, ja. Juridisch dan gezien. Ja, en hij, hij, de procedure, want hij heeft natuurlijk wat meer ervaring En Je als moet hij. vooral niet vergeten dat je als, als, als raadslid onderdeel uitmaakt van een lekenbestuur, hè? Ja, ja, ja. Er, er zijn er een heleboel raadsleden die op het ogenblik denken... absoluut de wijsheid in pachten pacht hebben. En alle juridische kwesties kunnen ze zo in hun hand omdraaien oplossen, ja. terwijl de, de, de werkelijkheid heel anders is. Ja. En dat en de, is het probleem hier, en, ja, en dat je veel roept zonder dat je werkelijk, en de uh, werkelijk gebaseerd bent op de feiten. Ja, en de werkelijkheid met het louis davis doordat die constructie, wat ik nu zeg, we zijn één contractpartner, uh, en dan ben je algemeen belang omdat je op de centjes moet letten, maar daar gaat het algemeen panologisch belang ja. even niet over, eh, uh, en dat we uh, en dat, we dus dat, dat pl de planologisch belang in de gaten moeten houden en ja. beleidsstukken en aan de andere kant zijn we ook contractpartner met degene die het allemaal bouwt okay. dat, dat schuurt dan hier en daar en dat kan maar die documenten en die uh, zaken die erbij horen heb ik vanaf het eerste concept heb ik het aangestipt en, en toen leek naar het vierde concept nagenoeg hetzelfde eruit te zien als het eerste concept behoudens wat kleine wijzigingen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 nemen, want ik kan niet vanuit die positie zien wat, uh, wat een mogelijke schade is, op wat voor gebied dan ook en ik heb ook gezegd uh, of ik, ik heb niet, ja dat heb ik wel gezegd, ik vind het ook dat je zuiver van de panologisch belang uit moet gaan en dat de rest van de dilemma's die daarbij ligt die moet in de raad besproken worden oké, okay. dat is duidelijk ik, ik zie jullie standpunten Manu, hoe verder? Nu gaat er een, uh, we hebben een, van de week een, de, de verordening aangepast op de hoorcommissie. Dat omdat ze niet meer door de bodem de, de, kunnen zakken. De, de, de pool, de pool waar, die, we, die we hadden die was vrij, vrij beperkt. Hè. Ja. Elke, elke fractie kon één uh, hoorcommissielid uh, aanstellen. En daaruit werd dus gekozen per..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 Dat, dat risico lopen. We zijn uh, wel bezig om proberen dat, dat verhaal te beperken. Maar goed, het is nu de keuzes aan de nieuwe hoorcommissie wat, wat zij gaan doen. Of zij helemaal van, opnieuw, uh, van begin af aan willen gaan werken. Uh, of ja, het zou misschien een mogelijkheid zijn om met het, uh, het advies van, alleen van de deskundigen, want uiteraard niet met ons advies. Ja, want dat, dat geldt gewoon helemaal niet meer. Daar mogen ze wat mij betreft niet meer mee werken. Dus alleen deskundige advies zouden ze mee aan de gang kunnen gaan. En of ze eventueel nog een, een nieuwe hoorzitting willen houden. Dat is, maar goed, dat is aan dat hun. Dat zou, dat zou, maar met de, ik zeg maar de, de oogst, de opbrengst van deze hoorzitting... Zou verder gewerkt kunnen worden. Nee, die moet, die moet vernietigd worden. Die moet worden. Dat, dat vind ik wel. Je, wat ik zeg, het enige, hè, dat is de jurist, onze, onze juridische adviseur, die heeft hè, al die zaken getoetst aan, aan de wet. He, dus dat zou je kunnen gebruiken. Ik dat okay. is ook een neutrale uh, ja. meneer. Want de zienswijzen geen... staan vast. in de maakt... wet is er. De zienswijzen staan er. Vast, de, de, de, de, de deskundige heeft daarna gekeken. Alleen de interpretatie van de hoorcommissieleden. Die moet die overigens geen politieke pet op mogen hebben in die... En nee, nee, nee. Dat is een vreemde constructie.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 Dat nee. nou, kan me iets bevoorstellen. Ja, Goed gezien de tijd moeten we zo langzamerhand aan Eind en Brei. Ik heb vanochtend even gekeken naar de portefeuille, nieuwe portefeuilleverdeling. Andere wethouder ruimtelijke ordening. Zou dat nog een verschil maken?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 In de raadzaal, dus nooit. Het was eigenlijk uh, beter geweest. Even ook naar Nico toe. Of beter, uh, handiger geweest. Uh, wat toen nog kon, dat was uh, het herziening bestemmingsplan Oud-Noord. En daar is ook uh, wat commotie over geweest. En toen heeft uh, de EMM en het Rode Kruis. die hebben toen hun. Uh, zijn teruggetrokken. Oh. Dus ja, dat was. Uh, ja, dat kan in, in dit geval natuurlijk niet. Nee, maar dat... Al bestaat de indruk bij een heleboel mensen.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 Ik zou zeggen, doe je best. Zet je beste beentje ja. voor om het voor de zandvoerten zo goed mogelijk te laten aflopen. Ja. Daar zit je uiteindelijk En Eigenlijk tot. aan het eind van het liedje zo min mogelijk uh, schade op ja. te lopen voor de gemeente en de belangen. Ja. Ik denk dat uiteindelijk iedereen heel erg trots is op wat daar, wat daar uiteindelijk weer, uh, gebouwd is. Ja. Goed, Als er maar veel hoge bomen bij komen. <lacht> en wees een beetje lief voor elkaar. Ja, Frankie Miller, ja, we zijn er darling. We zijn er best. I'm feeling pretty lonesome I'd call you on the phone, so But I don't have a dime Darling, you're so far behind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 Dank je wel. Uh, je bent voorzitter. Mag ik je zeggen? Ja, toe. ja. Uh, we zijn, Jij bent voorzitter van het bestuur van de Bibliotheek de Duiland. En uh, de politiek heeft wat beslissingen genomen over bezuinigingen. En dat raakt ook de bibliotheek. En dat heeft wat uh, gevolgen. We hebben dat ook al in de krant kunnen, kunnen lezen: dat er uh, ja, wat veranderingen plaats gaan vinden.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 ons probleem... Eh, nou, Bloemendaal heeft 3% en geen index. En Hillegom heeft eigenlijk alleen maar geen indexering. Eh, dus we werken met drie verschillende verhalen. Eh, voor Zandvoort is dit een redelijk fors bedrag. Kijk, onze vrije reserve is 30.000 euro. Als wij, eh, dat is laten we zo zeggen, zakgeld kunnen we vrij besteden. Maar de gezamenlijke bezuinigingen van die drie gemeenten, die komen boven de 70.000 euro uit. Dus dat kunnen we absoluut niet trekken. Dus dat betekent eh, dat wij toch maar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 Daar er zit sowieso niet erg veel ruimte in. Niet veel spek. Zit in. Uh, ik zal zo nog even vertellen wat, wat de voorstellen zijn van Duinond... met betrekking tot de bezuinigingen bij handvoort. Maar in, in het Bloemendaalse wel. Daar heeft het bestuur voorgesteld om de Vogel de Zankse, uh, vestiging te sluiten. Dat, daar zijn ongeveer 450 mensen uh, betalend lid. Dat is een relatief peperdure uh, uh, toestand natuurlijk. Dus dat is vrij makkelijk om uh, daar een besluit over te nemen... Of,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 Voor de hele bibliotheek. En uh, met al die andere taken. kom je dus op een ander gebied. En daar zal. Uh, voorzien geïnvesteerd moeten worden. Ook automatisering. Ja. <coughs> Als ik dan. Uh, kijk naar, naar. wat jullie in jullie hoofd hebben. om uh, dat eventueel terug te draaien. wat voor uh, wegen bewandelen jullie. op dit moment? Uh, wat dat kunnen de, we verwachten. Ja, het zijn er drie. De, uh, de eerste maatregel is verhogen van de tarieven.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 Op een, op een niveau wat uh, verdedigbaar is. Uh, en dan als laatste zullen we toch aan de sluiting. Ik, Zandvoort is op dit moment 31 uur open. En als derde uh, voorstel is de aantal openingsuren verminderen naar 26. Van 31 naar 26. En daar bezuinigen we dan zo'n 12.000 euro op. Aan salarissen voornamelijk. Ja, maar dat heb je natuurlijk ook niet van dag 1 op, de, op nee, dag nee, 2 nee. natuurlijk. Nee, nee. Dus daar zit nog eens een keer een... Uh, ja. Het wachten is dus eigenlijk uh, op het raadsbesluit en daar zoveel mogelijk uh, proberen te beïnvloeden. Dat de raad gaatjes ja. vindt of potjes om uh, het enigszins draaglijk te maken. Ja. het, het Gesneden zal er worden, dat zit er dik in. Maar het zou tussen 0 en uh, 70.000... Er zit nog wel iets. Ja, de, de, de Sandvoort is, uh, het Zandvoortse de deel is 43.000. Dat is relatief veel, ja. wat ik net zei. Hè, de ja. drie gemeenten, die, die 72.000 ja, ja. euro is voor alle drie de gemeenten. Dat is de totale bezuiniging waar de bibliotheek Duinland mee geconfronteerd wordt. Okay. We zijn gewaarschuwd dus. <laughs> nou ja, ja ik, ik hoop inderdaad dat dat toch uh, uh, teruggedraaid kan worden. De, de openingsuren, dat is, altijd, dat is heel jammer. En wat ik net zei, we hebben natuurlijk heel weinig mogelijkheden met betrekking tot bezuinigingen, want je zit, kijk je gebouw kan je niks aan doen, bedoel je kan niet de verwarming in een paar ruimtes dichtdraaien of sowieso, we zitten in een prachtig gebouw trouwens, ik weet niet of jullie dat kennen, maar het is meer een schitterend, Louis Davids, nee, ja, maar we zitten, ja ook daar hebben we natuurlijk nog steeds geen uitsluitsel over wat we daar aan huur moeten gaan betalen, dus dat hangt er ook nog is dat allemaal nog niet geregeld? Nee. Nee. Dus jullie zitten daar al sinds februari? Ja En jullie weten niet wat de huur is? We hebben daar meerdere keren om gevraagd En ons, onze stelling is vrij eenvoudig natuurlijk ja. Dat is in de dat ook een paar gevraagd wij, uh, wij, wij maken daar op zich geen punt van Als dat maar gewoon verdisconteerd wordt In de subsidie die wij kregen ja. Ja. Ja. Ja, Dus dat, dat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 staat ook nog een, een belangwekkende regel waarin gezegd wordt met betrekking tot de bezuiniging op de cultuur dat het bibliotheekwezen gespaard moet blijven. Okay. Dus veel gemeenten trekken zich daar niet veel van aan. <laughs> Oké, <Okay. laughs> nou in ieder geval, uh, dank voor het bedankt voor de toelichting op het onderwerp. Graag gedaan. En, uh, ja, we zullen het afwachten wat er gaat gebeuren. Oké, okay. ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja. Julien Claire. Nee? nee? De, de Beatles. Dan gaan we naar de Beatles natuurlijk. yesterday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 today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 van moet er wel licht zijn hè? alleen daar licht maken waar het moet je ziet het bijvoorbeeld bij de Belgische snelweg hè? Daar hadden ze eerst waren ze eerst de beroemd, beroemd omdat ze overal alle snelwegen helemaal hadden uh, heel verlicht uh, nu zijn ze er helemaal van teruggekomen ze hebben het nu overal uitgedaan alleen daar waar het noodzakelijk is voor de veiligheid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 ...dat het vaak heel erg meevalt. Dus mensen zeggen van overal moeten er snelwegen verlichten, want dat is veilig. Maar dat is helemaal niet zo. Het kan zelfs averechts werken dat er overal verlichting is. Mensen die dan maar een beetje in slaap zukklen of ik weet niet wat er dan gebeurt. Maar het schijnt dat het helemaal niet een directe een oorzaak, een oorzakelijk verband is...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 Uh, last van, uh, van, van licht dat zomaar overal naartoe schijnt nou, bouwlampen van de buren. <laughs> ja, ook, ook maar het, het gaat uh, uh, van alles, uh, kantoren, uh, kassen uh, kinderdagverblijven die s'nachts aanstaan uh, uh, inderdaad overal openbare verlichting uh, uh, van, van straatlantaarns, van alles Echt. er is ook als je rondkijkt is er ook opvallend veel licht Nederland is ook het meest lichtvervuilde land van Europa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 Want ja, dat trekt natuurlijk ook weer extra bezig. Jij wil een scoop. <lacht> <lacht> nou, kaars, uh, dineren bij kaarslicht bij de nacht van de nacht is, uh, is al zo oud als de nacht van de nacht, hoor. Uh, <lacht> ja, start... zeker.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 Nou Manuel, in ieder geval bedankt voor je, voor je toelichting. Nou, graag En nou. Uh, we hopen dat het, uh, dat het donker wordt. Ik denk... Oh, okay. <laughs> ik, denk, ik denk dat het behoorlijk donker gaat worden. Oké, okay. okay. okay. dankjewel. Dankjewel. Oké, okay. ja. Dag. En ook de mensen in de studio bedankt die het technisch mogelijk hebben gemaakt ja. om dit interview te doen. We gaan daar even naar muziek luisteren. Of gaan we, we meteen een afkondiging doen? Van nee, van... nee, we gaan even een klein stukje muziek. Klein stukje luisteren. muziek, "Ja, een klein stukje dan, ja. want we ja. hebben ja. nog Julian Klein. We ja. een beetje ja. Frans willen we zien. Ja. Si on okay. chante. Ah, oh oui. La grande ville. Mange la ville. La grande ville. Mange la ville. Si belle, Marie Vessel, Marie Chandel, plume d'Hirondelle, leur sans colis, leur cuisine, Marie sans pas, leur de brouillard, si on chantait.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 door brievenbussen en overal vandaan. Autosleutels en je bent je auto kwijt. En dat komt nou een beetje in de buurt van Zandvoort. Dus... Maar ik heb een oude auto geweest. Ja, dus, ja, ja, maar let heel goed op je sleutels. Ja. Dat is advies van de politie. Um, de agenda of... Nee, oh ja, we hebben zometeen in het uh, programma ZFM Oud Zandvoort. Normaal zit ik in de studio uh, om, om 12 uur, maar ik zit nu even niet in de studio. Hebben we uh, Jaap Kerkman, die gaat uh, iets vertellen over uh, de legendarische Arie Kerkman. En uh, Arie Kerkman die is uh, heel lang wethouder geweest voor uh, de gemeente Zandvoort voor financiën. En tevens opzichter, uitvoerder en bedenker van alle nieuwbouwwoningen van de EMM. Ja, het is vooral de EMM-functie. Ja, iedereen kent hem. hem. De EMM stond voor de Eendracht Maakt Macht. Af en toe zie je het nog staan. Het schijnt ook een wandelvereniging te zijn in Haarlem. <laughs> maar uh, de EMM is straks het onderwerp tussen 12 en 1 bij Zierven nou, okay. Oud-Zandvoort. Goed, dan, uh, dan hebben we morgen.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 Uh, zondag 30 oktober om 10 uur tot 5 uur open dag met als thema Halloween op Manege de Baarshoeve. Ja. Waar zit dat eigenlijk? <laughs> cool. Manege de, de Baarshoeve. De paardenliefhebbers kennen het. De paardenliefhebbers die kennen dat. Diverse demonstraties, springkussens, ponystappen, onderlinge wedstrijden, verkleed naar Halloween stijl ringsteken en nog veel meer. Woensdagmiddag organiseert Recreade weer de, ge, de, de poppenkast zoals altijd elke woensdagmiddag van half 2 tot 3 uur. En uh, volgende week zaterdag, de hele dag, 50 plus, hebben we het al met Lana over gehad. Over wat? En 5 tot 12 november, de hele 50 plus week eigenlijk. Nou, dan de Zandvoort 500 op het circuitpark Zandvoort op zaterdag 5 november. En ik zal even opschieten, de zondag en 6 november om half drie. Claire Foster ingebouwde krocht met ons evenement de fantastische Engelse jazz-zangeres. En uh, Claire is een zeer geschoolde zangeres die nooit enkele commerciële concessies heeft willen doen. Oké, okay. we, we gaan eruit. Het is uh, de hoogste tijd. Alle medewerkers bedankt, koffie. <lacht>